De Droom van de Kleine Herder Er was eens een arme boer die herder was in een heel klein dorpje. Hij was te arm om zijn land te bewerken. Daarom kwam het goed uit dat hij maar een klein gezin had. Zijn vrouw en één zoon. Hun zoon was een brave hardwerkende jongen. Hij ging al met zijn vader mee om hem te helpen de schapen te hoeden toen hij nog heel klein was. Toen hij groter was geworden, liet zijn vader de kudde helemaal aan hem over. Zelf kon hij toen, door op zijn land te werken en manden te vlechten, weer een beetje meer verdienen. Zo trok de jongen er dagelijks met de kudde op uit. Hij had altijd een even vrolijke bui en hij zong of vloot meestal een wijsje. Op een dag, toen hij zijn boterhammen had opgegeten, viel hij in slaap. Hij lag in de schaduw van een grote eik en had een heel vreemde droom. Hij droomde dat hij een grote reis aan het maken was, heel ver van huis. Toen hoorde hij plotseling een luid gerinkel, alsof er een heleboel munten op de grond vielen. Daarna hoorde hij schoten en strijdkreten. Hij zag een eindeloze rij soldaten, allemaal in schitterende uitrustingen. En midden in al dat gewoel trok hij verder steeds verder. Langzaam slingerde het pad waarop hij liep zich tegen de berg omhoog. Ten slotte kwam hij op de top van de berg. Daar stonden twee tronen. Op een ervan ging hij zitten. Op de troon naast hem ging toen de mooiste vrouw zitten die hij in zijn leven had gezien. De kleine herder zei toen... Ik ben de koning van Spanje. En op dat ogenblik werd hij wakker. Wat een rare droom was dat, dacht hij, terwijl hij ging zitten. Toen vloot hij zijn hond en dreef de kudde weer op. De hele verdere middag moest hij aan die wonderlijke droom denken. Hij vroeg zich af wat zoiets te betekenen kon hebben... Toen hij s'avonds thuis kwam en hij met zijn ouders na het eten nog even op de bank voor het huis zat, vertelde hij hun over zijn droom. Toen hij uitverteld was, voegde hij eraan toe, als ik die droom nog eens droom, ga ik echt op reis naar Spanje. Wie weet, word ik dan nog echt koning ook? Zijn vader en moeder lachten erom en zeiden dat hij geen dwaze dingen in zijn hoofd moest halen. Arme mensen zoals wij kunnen toch geen koning worden, jongen, zeiden ze. Maar de volgende middag droomde de kleine herder weer dezelfde droom. Bijna was hij er meteen vandoor gegaan. Maar omdat hij er in zijn hart eigenlijk van overtuigd was dat dromen toch maar bedrog waren, zei hij tegen zichzelf. Nu blijf ik hier, maar als ik nog een keer hetzelfde droom, dan ga ik echt. En ja hoor, toen hij de volgende dag zijn middagdutje onder dezelfde eik deed, droomde hij de droom voor de derde keer. En hij werd weer wakker, precies op het ogenblik dat hij had gezegd, ik ben koning van Spanje. De kleine herder dreef zijn kudde toen bij elkaar en ging op huis aan. Moeder, zei hij, ik ga de wijde wereld in. Hij maakte een bundeltje van zijn kleren en vertrok. Toen het avond begon te worden was hij middenin een groot bos. Nergens was een huisje of een herberg te bekennen. Dan slaap ik maar in het gras, zei hij bij zichzelf. Maar nauwelijks was hij onder een dichte struik gaan liggen of hij hoorde een luidruchtige groep mannen voorbij komen. De kleine herder schoot overeind en volgde de groep mannen die luid lachend en pratend door het bos liepen. Waar ze ook naartoe gaan, op die plaats zal er voor mij ook wel een onderkomen zijn, dacht de jongen. Niet lang daarna kwamen ze bij een huis. En daar gingen de mannen naar binnen. De jongen sloop onopgemerkt het huis in en verstopte zich in een kamer onder een tafel. Even later kwamen de mannen die kamer binnen. Al gauw bleek dat de mannen rovers waren... Er was een heel woest uitziende man binnengekomen. Die was zeker de roverhoofdman. Want hij vroeg de mannen wat ze die dag zoal geroofd hadden. De eerste rover antwoordde... Ik heb vanochtend een edelman van zijn broek beroofd. Het is een heel bijzondere broek. Want elke keer als je de zakken ervan omkeert... komt er een handvol rijksdaders uit. Een ander zei... Ik heb de hoed van een generaal gestolen. Die hoed heeft drie hoeken wanneer je die hoed in de strijd opzet... kun je naar drie kanten tegelijk kogels schieten. Prachtig, zei de roverhoofdman. De volgende vertelde dat hij een zwaard van een edelman had gestolen. Als je dat zwaard in de grond steekt, zei hij... komt er op die plaats een regiment soldaten tevoorschijn. En ik heb een paar laarzen gestolen van een man, zei weer een ander. Als je die aan hebt, kun je stappen nemen van zeven mijl tegelijk. Jullie zijn werkelijk dapper sprak de roverhoofdman. Hang je buit maar aan de muur, dan gaan we nu een feest vieren. De rovers gingen de kamer uit... en niet lang daarna hoorde de herdersjongen hen feest vieren. Voorzichtig kwam hij uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Hij trok de broek van de edelman aan... zette de generaalshoed op zijn hoofd... gespte het zwaard van de edelman om... en stapte in de zevenmijlslaarsen. Toen holde hij zo hard als hij kon weg. Stel je voor dat de rovers hem zouden zien. Maar omdat hij de zeven laarzen aan had, kon hij natuurlijk veel sneller lopen dan anders. Daarom liep hij in een paar dagen naar Spanje en kwam in Madrid, de hoofdstad, aan. Hij nam de mooiste kamer in de duurste herberg. Want hij hoefde alleen maar zijn zakken om te keren en hij had een stapel reeksdaalders. De waard van de herberg vertelde hem dat het helemaal niet goed ging met het land. De koning is bezig een leger te verzamelen om de vijand die al aan onze grenzen staat te verslaan, zei hij. Maar een leger kost veel geld, meneer. Dat komt nog eens goed uit, dacht de jongen. Hij keerde de zakken van zijn broek een paar maal om en ging toen een prachtig paard en luxe kleren kopen. Daarna ging hij naar het paleis en vroeg of hij de koning te spreken kon krijgen omdat hij gekleed was als een rijke jongeman, werd hij vrijwel onmiddellijk door de koning ontvangen. Toen hij door twee raadsheren naar de koning werd gebracht, kwamen ze in de gang van het paleis een beeldschoon meisje tegen. De raadsheren bogen diep voor haar en zeiden tegen de jongen, dat is de prinses. Daarna liepen ze de zaal binnen waar de koning was. Majesteit zei de jongen, ik heb gehoord dat uw vijanden al bij de grens staan. Ik wil u mijn hulp aanbieden. Mijn leger zal uw vijanden verslaan. Ik hoef daarvoor geen geld te hebben. Maar u moet me wel beloven dat als ik van het slagveld terugkeer, ik met uw dochter mag trouwen. De koning was heel verbaasd over de dappere taal van de jonge man en hij nam zijn aanbod aan. Zo trok de jongen alleen op weg naar het slagveld. Onderweg prikte hij een paar maal met het zwaard in de grond... en hup, daar stonden enkele regimenten soldaten. Toen hij tenslotte de vijand in het oog kreeg... werd hij gevolgd door een heel groot leger. Het werd een bloedige en harde strijd. En het was maar goed dat de jongen steeds weer troepen tevoorschijn kon toveren... door zijn zwaard in de grond te steken... Het leger van de vijand was groot en de soldaten vochten heel dapper. Maar tenslotte keerde hij als overwinnaar terug naar Madrid. Daar wachtte de prinses al op hem. Toen ze hem de eerste keer in de gang van het paleis was tegengekomen... had ze al meteen gedacht, wat een knappe jonge man is dat. De koning van Spanje hield woord. Hij was de vroegere herdersjongen die zijn land had gered... Heel dankbaar. De herdersjongen trouwde met de prinses en nog diezelfde dag benoemde de koning hem tot zijn opvolger. De koning was al een oude man. Hij was blij dat hij een goede troonopvolger had gevonden. Al een jaar later deed de koning afstand van de troon en de herdersjongen werd koning van Spanje. Maar hij was zijn ouders niet vergeten. Op een dag keerde hij naar zijn land terug en nam zijn vader en moeder mee naar Spanje. De broek, de hoed, het zwaard en de laarzen bracht hij terug naar de eigenaars en hij gaf ze een grote beloning. En zo regeerde de herdersjongen over Spanje als een echte koning tot het einde van zijn dagen. De koning en de koningin werden heel gelukkige mensen. In de jaren daarna kregen ze een heleboel prinsjes en prinsesjes. S'avonds voor het slapengaan vertelde de koning zijn kinderen altijd een verhaaltje. Maar het verhaaltje dat ze het liefst hoorden was dat over de droom van de kleine herdersjongen.